8 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen de komende jaren terug te schroeven gaat ruim 2,5 miljard euro kosten, zei minister Kamp in zijn toelichting op het besluit. De kosten voor dit jaar bedragen 700 miljoen, dat is het totaal van de inkomstenderving plus de uitgaven voor de bevolking in het gaswinningsgebied. Volgend jaar zijn de kosten 600 miljoen euro en in 2016 een miljard euro. In 2016 wordt de gaswinning nog verder ingekrompen en dan lopen de aardgasbaten dus verder terug. Verder houdt minister Kamp rekening met bijkomende kosten tot 400 miljoen euro. Het kabinet gaat rond Loppersum 80 procent minder gas uit de grond halen. Dat gebied wordt het meest door aardbevingen getroffen. Verder trekt het kabinet extra geld uit voor het herstellen van schade. De komende vijf jaar 1,2 miljard euro. Het opslaan en inzien van telefoongegevens... door de Amerikaanse geheime dienst wordt aan banden gelegd. Dat heeft president Obama gezegd. De president zei ook dat de telefoons van politieke leiders... van bevriende naties niet langer zullen worden afgeluisterd. Obama stelt het congres voor om de opslag van informatie... over het Amerikaanse telefoonverkeer weg te halen bij de overheid. Gegevens over wie en hoe vaak wordt gebeld... kunnen ook bij anderen in beheer worden gegeven, al dus Obama. Veiligheidsdiensten zouden dan alleen met toestemming de inhoud van gesprekken kunnen verkrijgen. De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen schort de werkzaamheden... in de stad Malakal in Zuid-Soedan op... na een plundering gisteren door gewapende mannen. Duizenden mensen hebben nu geen toegang meer tot medische hulp. De overvallers die het terrein van Artsen zonder Grenzen opkwamen... hebben het personeel bedreigd... en onder meer computers en telefoons meegenomen... Het weer. De komende uren regen. Alleen in Zuid-Limburg blijft het bijna droog. Vannacht trekt die regen weer weg. En de minima liggen rond 4 graden. Morgen is er sluierbewolking en ook wat zon. En dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk staat er een lange file op de A10, de ring west van Amsterdam... tussen de Rij en Osdorp, 5 kilometer richting Zaanstad. Alle rijstroken zijn wel weer vrij bij Osdorp. Dat geldt niet voor de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar is namelijk nog een rijstrook dichtbij bij en rijst En dat levert een file op van 3 kilometer.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 Radio 1, NTR. 1 op straat. Met Rob Oudkerk. Goedenavond, de straat in Enschede naast het Kerkhof. Daar brengen wij vanavond het rauwe nieuws met de echte betrokkenen. In deze stad is groot rumoer ontstaan vanwege het proefverlof van Marloes P. alias de TBS-moeder. Misschien heeft u het al gehoord, zij probeerde een aantal jaren geleden... haar kinderen en zichzelf van het leven te beroven. De komende tijd mag ze op proefvrijen en in augustus komt ze voorgoed vrij. Vader Harald vreest voor zijn dochters leven. Hij wil dat Marloes P. een gebiedsverbod krijgt voor de stad Enschede. Maar juridisch is dat niet eenvoudig. Afgelopen jaar zijn er heel veel gebiedsverboden... door de rechter ongeldig verklaard. U herinnert zich misschien nog wel het verbod... voor de pedoseksueel Sietse van der Vee... om terug te keren naar Eindhoven nadat hij zijn straf had uitgezeten. De rechter vond dat niet goed. Hij zei, dat is buiten proportioneel. Oftewel, dat gaan we niet doen. Maar hoe moet Harald dan zijn 14-jarige dochter beschermen? Ik praat hier in de bus vanavond, in deze straat... met Harald, de ex-man van Marloes... met de advocaat van Lisa, met een wetenschapper... En om een kwart over acht komt ook de burgemeester. En het gewone leven gaat ook door. En we zijn niet voor niets in Nschede. Want vanavond om acht uur is begonnen. twente Heracles. Ragnar Niemeijer, hoe is Jullie de sfeer? Zijn, ja, de sfeer is goed. Jullie zijn inderdaad in de buurt. Vijf en een halve minuut gevoetbald in deze derby van Twente. twente Heracles, Geen goals na vijf en een halve minuut spelen. Wel één dreigend moment van de thuisploeg. Een uh, snel ingenomen... Uh, bal aan de zijkant, een ingooi richting Castanjos en Veldmaten. De verdediger in het hart van de defensie bij Heracles kopte die bal op zijn eigen doellijn weg. Anders had Twente op 1-0 voorgestaan. De ploeg die met een beetje geluk bij winst en bij nederlagen van Ajax en Vitesse zelf de koppositie dit weekend zou kunnen grijpen. Herakles de nummer 13. goede serie voor de winterstop. Wel twee nederlaag in het Spaanse trainingskamp, Maar wat zegt dat? En bij de ploeg eigenlijk op volle oorlogsterkte. Dat zou je toch kunnen zeggen. Promes bijvoorbeeld terug op de vleugel bij FC Twente. De man die met een knieblessure een aantal weken er niet was. Wel wat blessures bij Herakles, maar er staat een goed helftal onder leiding van Jan de Jonge. Twente heeft meer de bal en heeft dus een mogelijkheid gehad. Eén schotje gezien van Herakles, maar daar zat niet veel kracht achter. We wachten op goals. Vlak bij jullie dus. Dankjewel, Rachnaar. Harald, fan van Heraklas of van Twente? Dan is het Twente, uiteraard. Dan is het Twente, uiteraard. Ja, ja. Okay. ja. Het is wel een hele rare sprong, want het is een afschuwelijk triest verhaal. Uh, maar voor de mensen die niet weten wat er gebeurd is... wat is er uh, in 2009 uh, gebeurd met jou, met je zoon, je dochter, ex-vrouw? Nou, met mij persoonlijk is uh, eigenlijk niets gebeurd, want ik was op het werk. Maar uh, mijn uh, ex-vrouw... Uh, heeft geprobeerd door middel van uh, medicatie en alcohol haar kinderen van het leven en haarzelf van het leven de, uh, proberen te beroven. En dat is niet gelukt? Uh, dat is gelukkig niet gelukt. Nee, nee. Je uh, was net op tijd? Uh, nou goed, ik, ik ben niet de eerste geweest die erbij uh, betrokken werd. Het waren haar ouders uh, die uh, ze uh, vonden, zeg maar. En uh, toen ben ik uh, later pas uh, gebeld. En, toen ben ik naar huis gegaan. Wat was er met haar aan de hand dat ze dat deed? Zag, zag jij dat aankomen? Nee, dat zag, dat zag ik niet aankomen. En wat er precies met haar aan de hand was, heb ik pas nadien vernomen. Het waren geen voortekenen? Uh, nee, voor mij niet in ieder geval. Wat was er dan nou precies met haar aan de hand? Nou goed, als ik, uh, als ik alle geluiden mag ho uh, horen... dan heeft ze een, uh, een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Ze een borderline. En zij hadden het over Münchhausen bij Proxy. Het zijn allemaal signalen die ik nooit, al die jaren ervoor, nooit iets van gehoord heb. Je dochter en je zoon hebben het overleefd. Zij heeft het ook overleefd. Ja. Um, zij heeft tbs gekregen met ja. dwangverpleging. Ja. Hoe is het verder gegaan met je dochter en je zoon? Nou, uh, even een correctie. Ze heeft TBS met voorwaarden. Uh, met voorwaarden, oké. Okay. Ja. Uh, even herhalen. De... Hoe is het verder gegaan met je dochter en je zoon? Nou goed. Uh, op zich. Uh, nou goed. Dan gaan alle raderen uh, draaien, natuurlijk. Justitie onderzoeken. Uh, ik weet niet hoeveel uh, hulpverleners. En uh, van her en der. En uiteindelijk. Ja. Uh, uh, yeah. Zijn ze natuurlijk, uh, had ik wel door, ze hebben geestelijke zorg nodig. Uh, te, om dingen een en ander te verwerken. Nou, daar is uitgebleken dat er even een protocol van zes weken nodig was. Voor de eerste die hulp konden krijgen. Dat is naar mijn gevoel al veel, heeft dat al veel te lang geduurd. Uh, ja, nou... Uh, Bureau, uh, bureau slachtofferhulp... die normaal gesproken... Uh, in dit soort zaken uh, ook ingeschakeld wordt. Of een familierrechercheur. Heb ik niet gezien of gehoord. Uh, dus uh, uiteindelijk zijn rechtszaken gaan lopen... En moesten de kinderen, zowel ik als de kinderen, het van de, via de media volgen. Wij werden niet gekend in wanneer er een rechtszaak was. Uh, Je bent eigenlijk nauwelijks geïnformeerd toen, tijdens die periode. Uh, niet tijdens, de afgelopen vier jaar niet. Afgelopen vier jaar nee. niet. Uh, nou weet ik al iets wat misschien de meeste luisteraars niet uh, weten. Uh, jouw zoon heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Mijn zoon ja, die heeft uh, in zijn uh, afscheidsbrief duidelijk te kennen gegeven dat hij er niet meer tegen kon. En hij was natuurlijk heel erg gefrustreerd door het feit dat uh, ja, om zijn moeder alles werd geregeld en om ons eigenlijk niets. Was hij ook bang? Denk je? Hij was niet bang. Hij was niet bang. Hij was niet bang. Zijn Lisa, want zo heet je dochter... en ja. jij, zijn die nu bang, nu je ex-vrouw vrijkomt? Ik, uh, Lisa is, uh, is, is wel bang, ja. Hoe oud is Lisa ja, nu? Lisa is nu veertien. Oké, okay, dus toen ze het meemaakte, was ze tien. Uh, ja. En, en je, hebt, je, je zegt niet bang, maar met alles wat er gebeurd is... Hoe, hoe, hoe leef je? Hoe kom je door je dagen heen? Ja, goed, het is een, overleven. Het is geen gewoon normaal leven zoals ieder ander. Alles wat je doet... Uh, ben je ook bezig met, met, uh, om te kijken wat je voor je kinderen kunt betekenen. Dat begrijp ik. Nou komt ze vrij straks in augustus. Um, loop je dat niet over straat of loopt Lisa niet over straat... met het idee, jezus, het kan ieder moment uh, weer gebeuren? Jazeker. Wat is volgens jou de beste methode om jouw dochter te beschermen? Voor mij, um, om voor mijn dochter een, een beetje uh, wel, welzijn van mijn dochter te denk ik een gebiedsgebod. Een gebiedsverbod. Dan ja. ga ik even naar de advocaat van je ja. dochter, want die kan precies uitleggen wat het is. Uh, Robert Speidel, wat is dat precies, een gebiedsverbod? Heel kort. Mm. Ja, eigenlijk heel simpel. Een, een, een verbod van in dit geval waarschijnlijk de rechter... om in een bepaald uh, gebied te komen, waar Lisa bijvoorbeeld ook zou, uh, zou kunnen zijn. Wat heb je voor zo'n gebiedsverbod nodig? Als, ik, ik ben geen jurist, maar ik begrijp altijd dat je moet strafbare feiten gepleegd hebben... of ernstige hinder veroorzaken. Ja, je hebt twee soorten verboden. Eigenlijk een, een gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester. Ja. Dan moet de openbare orde in het geding zijn. Ja. Dat ligt een beetje lastig. Kijk naar alle kwesties rondom de pedofielen. En daarnaast heb je een gebiedsverbod... wat je als, als zeg maar particulier kunt vragen. En dat is dan gebaseerd op een onrechtmatige daad. Dus dan, dan komt er meer een belangenafweging in het spel. Maar dit is wel heel lastig als ik het even probeer te bedenken. Maar Loes heeft iets afschuwelijks gedaan... Je hebt angst dat ze het weer doet. Je weet het niet zeker. Je bent afhankelijk van haar behandelaars en misschien de reclassering om te horen hoe het nu met haar gaat. Ze heeft nog niks gedaan. En hoe krijg je dan juridisch voor elkaar dat je toch al een gebiedsverbod krijgt? Is dat haalbaar, denk je? Het zal zeker niet makkelijk zijn. Uh, het zal wederom dus die, die belangenafweging zijn. Waarbij voor mij wat uh, te denken geeft... is dat de moeder dan niet zelf vrijwillig zegt van... Uh, ik wil daar niet zijn. He, want ik kan me voorstellen dat je destijds... Nou ja, voorstellen is misschien nog moeilijk. Maar in ieder geval, als je dan destijds een complete blackout hebt gehad... waardoor je allerlei uh, gekke dingen hebt gedaan... Dan zou je, je dan, zeggen... Ja, ja, waarvoor je later behandeld bent. En dat je zegt van, oké, okay, ik, was, ik was toen niet bij zinnen, maar nu uh, een beetje beter. Harald, zou jij dat vertrouwen als Marloes zou zeggen... tien keer zou zeggen, tachtig keer zou tekenen... ik ga Lisa niks meer aandoen? Nee, daar heb ik geen vertrouwen in. Geen vertrouwen? Nee. Oké, okay, duidelijk. Nee, snap ik ook. Maar wat me nog minder... Vertrouwen geeft, is dat ze überhaupt niet toezegt van: uh, Ik ben toen heel stom geweest, ik heb iets, iets vreselijks gedaan. En nu, om in ieder geval nog een klein beetje goed te maken wat ik toen verkeerd heb gedaan, ik kom vrijwillig daar niet. En o zelfs dat doet ze. Oké, okay, okay, nou ben je advocaat. Wat, wat zijn jouw juridische mogelijkheden? Uh, het vragen van een kort geding. Voorlopige voorzieningen het tegenwoordig. Ja. En dan kun je zeggen: Van, uh, nou, de, gelet op de belangen van Lisa en de vader, enerzijds, gelet op de belangen van mevrouw, anderzijds. Ze mag in heel Nederland komen, ze mag, wat mij betreft, nog in, in nou ja, misschien dan desnoods nog in delen van Enstree komen, maar niet in bepaalde gebieden waar Lisa vaak voor wil. Maar ja, Lisa wil ook wel buiten Enschede, 14 ja. jaar puber. Uh, de, die wil ook naar Amsterdam. Rotterdam, weet ik veel waar ze heen wil. Ik bedoel, je zou eigenlijk dan zeggen, helemaal overal niet. Tenminste, zo kijk ik er dan als leek tegenaan. Ja, nou ja, ik, ik moet het natuurlijk moeilijk verbieden om überhaupt in Nederland ja, te komen. Me. Uh, misschien het meest wenselijke voor Lisa, maar wat minder haalbaar. Maar je kunt in ieder geval zeggen, van, nou, hè, ze heeft nu deze leeftijd, ze komt het meest hier en daar. Nou, kom daar dan in ieder geval niet. Neem dat nog een beetje ruimer. Als moeders goed van wiel zou zijn, zou ze ruim Oké, okay, en je probeert het via een kort geding. Aan de telefoon hangt een professor, professor Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschappen. Um, nou, heeft deze mevrouw, goedenavond, haar straf uitgezeten. Uh, moet ze, kan ze zo'n gebiedsverbod krijgen? Nou, als ik het goed begrepen heb, heeft ze de, de straf nog niet helemaal nee, uitgezeten. Niet allemaal, nee, helemaal. Maar er uh, gaat ze een nieuw proefverlof. Dus het is een soort voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Ik heb zelf heel veel ruis op de lijn zitten. Ik weet niet of dat bij u ook is. Ja, ik hoor ook. Maar u, u, u spreekt er uh, helder en duidelijk doorheen. Oké, okay, dan blijf ik gewoon doorpraten. Uh, ik heb begrepen dat ze per augustus vrijkomt. Dat zal wel een, uh, een VI-regeling zijn. Dus dat, betekent dat is een VI-regeling, ja. Een voorlopige vrijheidsstelling. Dat betekent dat ze nog een uh, deel van haar straf moet uitzitten, althans uh, voorwaardelijk. Het kan zijn dat de strafrechter allerlei voorwaarden heeft gesteld. Ook voor wat betreft de, de herhuisvesting in Enschede. Dat weet ik niet, dus dat moet ik eventjes uh, uh, in het midden laten. Maar als dat zo is, ja, dan zou het niet heel erg zinvol zijn om een voorlopige voorziening aan te vragen, want ja, dan heeft die strafrechter daarover een uitspraak gedaan en dan zou die burgerlijke rechter zich daarmee nog een keertje inlaten. Dat ligt een beetje gevoelig. Daar hebben we al allerlei voorbeelden van dat de burgerlijke rechter dat niet wil. Dus dat moet de advocaat nog eventjes duidelijk maken. Maar als, het, eh, als dat niet het geval is... dan eh, ja, straatverboden komen al sinds eh, laat ik zeggen, de jaren 70 bij ons voeren. Meestal vanwege gewelddadige partners. Nu dan vanwege een gewelddadige moeder ten opzichte van haar kind. Dus ja, dat heeft gewoon alle kansen van slagen. Als ik de advocaat was, zou ik overigens het niet... ...beperken tot een gebiedsverbod, maar zou ik ook vragen om een contactverbod. Uh, dat betekent gewoon dat je in heel Nederland geen contact met je dochter zou mogen hebben. Nou, dus toch heel Nederland. Dat, ook, dat, zeggen, dat, is, ja. dat, is dat advies is dan bij deze doorgekomen, dan. want hij zit te knikken. Uh, dus dat heeft er even gratis gekregen. Is er, uh, um, uh, uh, meneer Brouwer, is er een, een sprake van een tendens dat gebiedsverboden steeds vaker worden opgelegd? Ja, dat is de laatste 10, 15 jaar een enorme tendens in Nederland... Hè, dat we overal en nergens gebiedsverboden voor opleggen. Maar... Dan heb ik het wel over andersoortige casussen als deze. Dit is echt, laat ik zeggen, een, een veel ernstige zaak. Uh, dan gaat het echt over de terugkeer van... Uh, nou in dit geval een ex delinquent of een ex-pedofiel of iets dergelijks. Maar die, die massa van gebiedsverboden... die worden veel voor hele andere zaken opgelegd. Dat betekent dat je een keertje uh, hebt gevocht in de okay. binnenstad. Oké, okay, dat zijn kleinere uh, dingen. Ja. Maar ja, bij Sietse ah. van der Vee, die pedoseksueel in Eindhoven... Ja. wou Van ja. Gijzel ook een gebiedsverbod. En toen heeft de rechter toch gezegd... ja, dat is buitenprofessioneel. Zou dat hier... Hier dan niet ook het geval kunnen zijn? Dat zal zeker hier ook het geval zijn als de burgemeester van Enschede gebruik maakt... van dezelfde bevoegdheid als van Gijzel deed. Dat is een bevoegdheid die, ik zeggen, als de burgemeester met de handen in het haar zit... kortlopend even een oplossing kan bieden. Maar daar kun je niet ik zeggen, maanden een gebiedsontzegging van die omvang mee, op, eh, mee opleggen. Dus eh, de burgemeester van Enschede zou die, eh, zich willen mengen in deze zaak... zou die gebruik moeten maken van een hele andere bevoegdheid. Een bevoegdheid die weinig burgemeesters kennen, maar waarover wij een half jaar geleden een boekje hebben geschreven om de burgemeesters daar nog eens op te attenderen. We gaan zo direct de met de burgemeester praten, want volgens mij komt hij nu onze bus in. Ik ga eerst even, blijf even hangen, want ik ga u nog ja, wat vragen zo direct, alsjeblieft. Uh, ik ga eerst even naar de vroegere buurvrouw van uh, Marloes en van Harald, uh, Esther Helmer. Jij kent dus zowel Harald als uh, Marloes. Wat is nou jouw reactie nu, vier jaar later... als jij nu hoort dat Marloes mogelijk terugkeert naar Enschede? Ik vind het uh, afschuwelijk dat dat zo mag wezen en dat ze terug mag komen. Wat zou jij willen dat er gebeurt? Dat ze wegblijft. Dat begrijp ik, maar het gaat erom hoe doe je dat... Ja, dat laat ik liever over aan de advocaat en aan de burgemeester. Daar laat ik me niet over uit. Heb je, um, uh, jij probeert, begrijp ik, met heel veel handtekeningen. Soms lees ik 11.000, soms lees ik 20.000. Hoeveel zijn het er? Er zijn ook 13.000 13 handtekeningen. Oké, okay, dat ligt er ja. mooi tussenin. Ja. Probeer je um, uh, ook de Tweede Kamer hierin te betrekken? Met welk doel eigenlijk? Uh, de petitie aan te bieden daar en uh, gehoord te worden. Dat is het allerbelangrijkste. Verwacht je dat de Tweede Kamer nog iets kan doen? Ik hoop het van wel. Ja, maar wat dan? Wat zouden ze kunnen doen? Vraag ja. je even aan de buurvrouw. Stelt u zichzelf even voor. Ja. Uh, Petra Verheul. Ja. U zit ook in dat grote handtekeningcomité. Ja, ja, klopt. Okay. Uh, wij staan natuurlijk in no contact met Pieter Omzicht. Uh, die hier ook woont, hè? Uh, CDA ja. Tweede Kamerlid. Ja, ja. en die begeleid ons ook in Den Haag. En die zal samen met ons de petities aan gaan bieden. En wat wij begrepen Van zijn hebben... eigen collega's. Ja, ja. Okay. en wat wij ja. van hem hebben begrepen... Uh, wil hij dus Tweede kamervraag stellen daar... En uh, ja, wij hopen dat we daar dus nog verder mee komen. En dat Lisa gewoon haar toekomst uh, vrij als een kind verder kan leven. Het werd al even genoemd, jouw buurvrouw Esther, uh, de burgemeester, inmiddels aangekomen in de bus... U was Hallo. toch niet uh, al naar Twente in hè? Nee, dat nee, okay. <laughs> nee, was ik niet. Ik weet zelfs de stand niet. De stand was om vijf uh, minuten over 8.00. En volgens mij is hij nog steeds 0-0, want anders zouden we Ragnar Niemeijer wel met een doelpunt hebben gehoord. Um, u bent buitengewoon betrokken, hè? Bij uh, Harald en bij Lisa en bij iedereen eromheen. Ja, uh, zeker. Uh, en dat, uh, we hebben ook veelvuldig veel contact. Uh, we hebben natuurlijk allemaal verschillende posities in het geheel. En uh, iedereen kijkt naar nou van wat kun je nou doen. En, uh, uh, die positie van mij is relatief beperkt op zichzelf. Hè, omdat... Ik ga er toch even op doorvragen. Ja, wat kan een burgemeester? Dat is iets anders dan wat wil een burgemeester. Wat kan een burgemeester? Burgemeester kan niet veel. Uh, burgemeester gaat over de openbare orde en veiligheid. En uh, op het moment dat, uh, dat er een situatie is dat, uh, dat mevrouw in Enschede is... en ik constateer dat de openbare orde en veiligheid in gevaar is... dan kan ik een maatregel treffen waardoor dat gevaar niet optreedt. Een gebiedsverbod bijvoorbeeld. Uh, maar uh, zolang uh, de TBS-maatregel duurt... Uh, hebben wij ook zicht op wat er gebeurt aan bewegingen. Dus tot die tijd uh, uh, moet je dat soort overwegingen maken. Daarna is mevrouw vrij in beginsel om te gaan en te staan wat ze wil. En dan wordt het ingewikkelder. Voelt dat voor u persoonlijk niet onmachtig? Hè? Je, je bent burgemeester, je wil graag het goed regelen voor Lisa. Je wilt het natuurlijk ook goed regelen voor de vader. U wilt het ook goed regelen voor Marloes. En daar sta je dan als burgemeester. Uh, ja, uh, wat, de, kijk, het standpunt wat ik heb ingenomen is dat, uh, dat uh, uh, Lisa... Uh, in ieder geval tot haar achttiende uh, zo moet kunnen opgroeien... dat ze niet voortdurend over haar schouder hoeft te kijken... Uh, of ze haar moeder tegenkomt. Dat wil ze ook per se niet. Um, dat is een hele ingewikkelde kwestie. Want uh, technisch is het natuurlijk makkelijk te regelen... Dat, dat deze twee mensen elkaar niet tegenkomen. Alleen het gaat natuurlijk ook om het verwerking van het drama... wat zich heeft voorgedaan. Het gaat ook om het proberen dat die verwerking... de komende jaren zoveel ruimte te geven... dat het ook al verslagen heeft. Heeft u contact gehad met uh, Marloes... Degene die het gedaan heeft? Uh, nog niet. Dat gaat u wel doen? Dat is wel mijn overweging om dat te doen. Maar wij zijn voorlopig in gesprek met de reclassering. Daar ligt op dit moment nog de sleutel. Zij, eh, ook volgende week praten we met hen door. We moeten hen ook de professionele ruimte gunnen om, eh, om met onze argumenten in de hand te kijken. hoe zij tot een heroverweging komen van het standpunt. En, en tot die tijd doe ik ook even geen uitspraak over vervolgens. Knap snap ik. Maar als die reclassering nou zegt, het is eigenlijk nog helemaal niet goed. Um, uh, de, uh, hoe zwaarder de reclassering het maakt. Hoe makkelijker de burgemeester het heeft om een gebiedsverbod door de rechter geldig te laten verklaren. Want u weet het zelf, hè, er zijn ontzettend veel gebiedsverboden ongeldig verklaard. Hè, van uw collega Van Gijzel. In Eind over Allemaal buitenproportioneel. Er zijn er meer geweest. Heel soms is het gelukt. Um, weet u nou precies wat wel en niet kan? Want well, het is ook een beetje aftasten, denk ik. Ja, en uh, ik ben op zichzelf ook best bereid om risico te lopen. Dus daar zit het probleem niet. Alleen iedere casus wel, is risico. Weer... Welk risico? Nou, bijvoorbeeld de rechter terugfluit... Oké, okay, want het, het Kolf he, van Veenendaal, een van uw collega's, die, die is echt continu bezig om die rechters te tarten om te kijken tot ver die kan gaan. En soms kijkt hij het lid op de neus, maar dan zegt hij, ja dan weet ik wel tot ver hij kan gaan. Zoiets? Ja, maar ik vind het ook heel ingewikkeld om te vergelijken. Want ook, ied ja. Iedere casus heeft weer zijn eigen, zijn eigen specifieke kenmerken. En in dit geval gaat het natuurlijk om, uh, om het feit dat de reclassering er eigenlijk op, uh, op gericht is om de resocialisatie van een dader, om even het algemeen, zo goed mogelijk te laten verlopen. En, dat, uh, en wij constateren hier dat dat absoluut niet in het belang van het is van slachtoffers. Toen u net de bus inkwam hadden we een hooggeleerde aan de telefoon. Die hangt nog steeds, zoals dat altijd zo vreselijk heet. Jan Brouwer. Um, u zei net, de burgemeester kan niet heel veel. Uh, meneer Brouwer, u zei, we hebben een half jaar geleden een boekje geschreven... waarin staat wat burgemeester Den Oudste zou kunnen doen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat heeft u helemaal goed begrepen. Um, Komt-ie hoor, die komt eens. Burgemeesters maken nog wel eens burgemeesters willen nog wel eens gebruik maken van hun openbare ordebevoegdheden. Maar die zijn hier eigenlijk niet op toegesneden. Dat zijn eigenlijk allemaal bevoegdheden die echt heel kortlopend een, uh, een oplossing kunnen bieden. En dat, dat, dat, dat laat ik zeggen, is in dit geval geen enkele oplossing. Dus wat wij hebben... Gedaan, eh, ons de vraag gesteld: moet er een nieuwe bevoegdheid voor de burgemeester worden gecreëerd. En we kwamen eigenlijk tot de slot: omdat dit, laat ik zeggen, de, de hand van de burgemeester overspeelt. En eh, wij hebben toen gezegd van nou laten we gebruik maken van een bevoegdheid in het burgerlijk wetboek. Dat betekent dat de burgemeester niet zelf een maatregel oplegt, maar dat hij aan de rechter, aan de burgerlijke rechter in dit geval vraagt: van wat is wijsheid in deze kwestie? Wilt u bepalen welke maatregelen hier opgelegd moeten worden? Okay. En dat zou in dit geval bijvoorbeeld een contactverbod kunnen zijn. Oké, okay, dus burgerlijk rechter en een contactverloot. We gaan even onderbreken, want er is een doelpunt gevallen hier in Enschede. Rachna, voor wie? Voor FC Twente. De thuisploeg uit Enschede. Lachna. Quincy Promes was geblesseerd. Is terug. Ik hoop dat je me nu wel kunt horen. Het is 1-0 voor FC Twente. Een ja, onderschepping van Kwansa op het middenveld bij Herakles. 23 e minuut van de wedstrijd. Maar die kopt de bal zo in de voeten van Tadic. In de as van het veld. Quincy Promes terug naar een knieblessure gaat lopen. Op de rechterkant komt uit. Op de rand van het strafschopgebied speelt daar Davidson. De Australische linksback eenvoudig uit. En plaatst de bal dan diagonaal. Onder Remco pas weer de keeper van Heracles door. En op basis van het aantal kansen is niet omtrecht dat Twente met 1-0 leidt tegen Heracles ruim halverwege de eerste helft. En hier in de bus werd gejuicht. <laughs> Ik zag de burgemeester glimlachen, er ging geen arm omhoog. Um, uh, burgemeester, uh, Jan Brouwer zegt uh, niet alleen maar gebiedsverbod, maar contactverbod. En daar liggen mogelijkheden bij de burgerrechter. Ja, dat zou kunnen. Uh, zover zijn we nog niet, hè, omdat we ook nog in overleg zijn. Maar dat zou kunnen. De vraag is even wat de rechter doet. En, uh, en we moeten hier ook, uh, denk ik, toch ook de nuance even inbrengen. Want een contactverbod is ook relatief gemakkelijk te regelen en te organiseren zonder gebiedsverbod. Er is extra... Maar dat is juist ook het probleem. Om het dus extra ingewikkeld te maken. Even concreet. Vindt u dat mensen die zoiets op hun geweten hebben het recht, altijd het recht hebben om terug te keren naar hun woonplaats? Nee, ik vind dat, uh, dat uh, er altijd gekeken moet worden ook naar, de, naar de slachtoffers. En zeker als het gaat om kinderen. Uh, kinderen moeten uh, ook de gelegenheid hebben om uh, de dramas die zich hebben voorgedaan... op hun manier te verwerken. En tot, uh, totdat die kinderen volwassen zijn, vind ik dat uh, er ook meer rekening moet worden gehouden... met de positie van het kind, zeker in dit geval. Als u nou wensen mocht doen, wat zou u dan als burgemeester wensen... Uh, om de dochter van Harald adequaat te kunnen beschermen. Wat heeft u nou eigenlijk nog nodig? Bijvoorbeeld van de wetgever. Nou, er zijn een paar wetgevingen in voorbereiding... Hè? Die, die mogelijke ja, aanknoppen bieden. Dat een paar jaar duren. Hè? Ik schat in dat dat, dat, dat voor deze, deze situatie... aan de late kant is. Misschien wel te laat. Ja, dus is. daar hebben Harald en Lisa nee, niks het... aan? Nee, nou dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat zou kunnen. Uh, wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat je de zekerheid hebt dat, uh, dat de data tot uh, Lisa 18 is niet in Eschede komt, zodat zij, Lisa zeg, vrij kan bewegen. En dat zou ik in beginsel begin zo wensen, maar op welke manier dat moet, daar ben ik nog niet precies uit. Lastig lijkt me dit voor een burgemeester. Buitengewoon. Slaapt u er wel eens niet van? Uh, er zijn uh, veel dingen uh, waar ik wel eens van wakker lig. Nee, ik, bedoel, ik bedoel, stel nou dat het allemaal niet lukt. Hè? Met contactverbod niet, met gebiedsverbod niet. Je hebt in Nederland tegenwoordig ook nog zoiets als de, uh, dat burgers eigen rechten gaan spelen. Hè? Marloes die op straat loopt. Um, waar burgers van zeggen, hé, hey, wie zien we daar? En weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Zoiets? Nou, dat, is, dat, dat raakt dus op zichzelf weer wel de bevoegdheid van de burgemeester... omdat dan op dat moment een analyse moet worden gemaakt... van of er een, een gevaar is voor de openbare orde. Harold, um, nou hoor je dit allemaal aan. Het kan een gebiedsverbod worden. De burgemeester zegt, ik wacht de reclassering nog even af. Ik kan aan een contactverbod denken. Kort geding, we hebben het allemaal gehoord. Het zijn natuurlijk allemaal juridische dingen. Het zijn ja. allemaal politieke dingen. Ja, wat is het persoonlijke voor jou? Wat, wat zou je willen? Nou ja goed, ik wil eigenlijk hetzelfde als de, de burgemeester. Ik wil dat Lisa kan gaan en staan in haar stad waar, waar, uh, waar ze wil. Maar ook buiten haar stad? Ik las ergens dat je gezegd had in een of ander interview... Uh, het is een puber, ze moet uh, ook buiten de stadsgrenzen kunnen gaan en staan waar ze wil. Ja, maar ik begrijp heus wel dat, dat resocialiseren... dat ik dat niet tegen kan houden. En dat moet, en dat moet natuurlijk ook op, op zich niet alleen. Ik vind in dit geval of in Lisa's geval, in ieder geval zo... dat ze eigenlijk in een soort van uh, politiek-wettelijk uh, vacuum terechtkomt. En, uh, er is in, in de wet uh, het waarschijnlijk zo geregeld... dat het welzijn van een ex-gedetineerde of ex-TBS'er uh, uh, gewaarborgd is. Zo, zo, zie, uh, zo zie ik het een beetje. En het slachtoffer, ja goed, dan, nou, nou, nou, pech. Die wordt daardoor geslachtofferd eigenlijk door... Uh, ja, door een organisatie als de reclassering. Zo zie ik het een beetje. Hoor je vaker hè, de laatste tijd in Nederland dat daders eigenlijk meer beschermd zouden worden dan slachtoffers? Dat hoor je althans vaak op straat. En ja. zo heet het programma ook uh, niet helemaal toevalligerwijs. Um, nou zit de burgemeester hier, die van goede wil, die zegt: ik Kijk dit even aan, maar ik wil kijken wat ik binnen mijn bevoegdheden kan doen. We hebben een hogeleerde aan de telefoon die zegt: Je kan behalve gebiedsverbod ook nog aan andere dingen denken. Zelfs een boekje over geschreven. Mm -hmm. uh, de advocaat van Lisa zegt... luister eens, ik ga in ieder geval een uh, kort geding starten. Wat denk je? Gaat het allemaal lukken? Nou, uh, ik uh, blijf er positief in staan dat het allemaal gaat lukken, ja. ja en ik, ik denk dat uh, zich zeg, allemaal wel realiseren... dat het voor een kind uh, haar welzijn is. En, en, en ik mag ervan uitgaan dat ook de rechter... Uh, het straks zo zou beoordelen. Haar moeder kan de rest van Nederland gebruiken... om te resocialiseren. En dan laat Elisa in ieder geval dan Enschede houden... zodat zij als een kind van 14, 15 straks... Uh, gewoon kan, kan gaan, staan, en, uh, gaan en staan waar ze wil en niet uh, beperkt tot, tot een wijkje of zo. Want okay, dat gaan en, we niet en die redden. Petitie die petitie kan nog getekend worden hier. Wanneer gaat die aan de ja. Tweede Kamer worden aangeboden? Uh, ik heb van, uh, maandag de datum van 18 februari gehoord. Uh, dus ik ga ervan uit dat dat nog steeds staat. En dan allemaal achter Pieter Omzicht, inwoner van Enschede aan en met z'n allen. Nou, met z'n allen. Dat zijn er dan 13.000. Misschien een delegatie daarvan nou, ja. naar het Binnenhof. Of, ja, of, of gewoon met z'n allen. Uh, nou, voor mij mag het met die 13.000. Uh, maar ik weet alleen niet of de NS dat gaat redden. Maar, uh, ik zou je dat in februari bij de <S laughs> NS niet aanhouden. Nee, dat is nee. iets anders. Uh, dank jullie uh, wel. En ik wens uh, uh, jou zeer veel sterkte daarbij, Harald. Zo direct in twee dingen. Praat Geet Reijntjes weer over iets heel anders uh, over voetbal. Namelijk dat de competitie, half uur geleden, eigenlijk weer gestart is. Uh, met Eddie Poelman, uh, voetbalcommentator. En het gaat niet alleen over de start van de competitie. Maar het gaat ook over het vak van voetbal. Commentator. Uh, aanstaande maandag is 1 op straat er weer. Ik wens u een fijne avond, een mooi weekend. Maar nu eerst het NOS-journaal met Freddy van Tijn. Dit is Radio 1. Minister Kamp heeft ook voor het eerst erkend... dat woningen in het Groningse aardbevingsgebied in waarde zijn gedaald. Kamp noemde de waardedaling in het derde kwartaal van 2013 significant. Maar hoe groot die was, zei hij er niet bij. Hij zal bewoners die hun huis verkopen... tegemoetkomen met de schadevergoeding. Een Groningse advocaat zegt dat de NAM verplicht is... om alle huizenbezitters in het aardbevingsgebied te compenseren... of ze hun woning nou verkopen of niet. Bij een zelfmoordaanslag op een restaurant in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan... zijn dertien mensen om het leven gekomen, onder wie een paar buitenlanders. Vier mensen raakten gewond. Het is nog niet bekend welke nationaliteit de slachtoffers hebben. Het restaurant ligt in een buurt met ambassades... en het was geliefd bij diplomaten en andere buitenlanders... De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. En in Amersfoort is in een woning een jongetje doodgevonden. Een gewonde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder wordt nog onderzocht of er sprake is van een misdrijf. De politie wil ook niet zeggen of er meer personen bij betrokken zijn. De politie had een tip gekregen dat er in het huis aan de Noorderlichtstraat iets aan de hand was. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max. Daar kom je tot... Twee dingen. True Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Het is spannend in de Nederlandse voetbalcompetitie. Die is vandaag weer begonnen. Zeker vier clubs maken kans op de titel. Hier te gast vanavond in Twee Dingen voetbalcommentator Eddie Poelman. Goedenavond. Goedenavond. We hebben hier een intern uh, kanaal achter u. Of u? Ik mag je zeggen, he, trouwens. Uh, ja, graag. Anders kijk ik steeds om. <laughs> Precies. Want uh, er wordt gespeeld tussen FC Twente en Herakles. Als jij nu commentaar moet doen, kun je dat? Uh, dat uh, ga ik niet doen, omdat ik uh, me niet goed voorbereid heb op de, op de ploegen die spelen. Maar uh, als ik me daarop voorbereid zou hebben, zou ik dat kunnen doen. Maar ik zou eigenlijk dan ook in het stadion moeten zitten. Ja, want die namen die moet je toch wel eventjes weer... Uh resumeren. Ja, nou, dat, dat is één. En twee is dat ik graag in het stadion zou zitten, omdat ik vind dat het geven van commentaar bij een voetbalwedstrijd is het uh, duiden en verklaren van dingen die je thuis niet ziet. Dus als ik het hier vanaf het scherm zie, dan uh, roep ik alleen maar dingen die de mensen ook zien. En, uh, Geef je, niks, van, vroeg je, vanda je Vandaar dat ik uh, in het stadion uh, wil zitten, wat niet altijd mogelijk is uh, fysiek gezien, nou. maar uh, in het geval van zo'n wedstrijd uh, zou ik dat dan wel graag hebben, ja. Wilt u reageren op deze uitzending, gebruik dan hashtag twee dingen als u wilt twitteren. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, die wedstrijd twente uh, Heracles, die wordt uh, gevolgd door Ragnar Niemeyer voor Radio 1. Uh, goedenavond, Ragnar. Dag. Ja, hier zit uh, jouw collega die Poelman. Uh, zijn stijl, had hij die? Een echte? Nou ja, ik ben wel van een hele andere generatie, maar ik ken hem natuurlijk wel. Overigens is hier in de stand niet veel veranderd. Uh, na 33 minuten staat het uh, 1-0. Ja, Eddie, uh, wat ik erover kan zeggen... Uh, is dat hij nog vaak wordt nagedaan ook door collega's in de, in de perskamer. En als je dat voor elkaar hebt gekregen in uh, ja, al die jaren... en mensen weten nog steeds eigenlijk een paar van die zinnetjes te noemen... of, of de Eddie Poeman manier van commentaar geven te benaderen... Zeg maar, in gesprekjes voor of na wedstrijden. Ja, dan heb je het wel goed voor elkaar Wat mij heel erg bijstaat is niet zozeer stijl, maar een uitspraak. Uh, ik denk, Eddie, dat dat 1990 was. Koeman, het verdedigen als een, als een oud wijf volgens mij. Hè? Dat, uh... dat was WK. Uh, Verenigde Staten, maar waarom doen jullie me steeds na als ik er niet bij ben? Ja, dan? precies. Nou ja, ik, ik weet niet of dat misschien anders te veel stroop om de mond smeren is, maar volgens mij is dat heel goed bedoeld, uh, Eddie. Uh, Oké, okay, helemaal volgens mij is dat bedoeld als een compliment. Maar wat zeggen uh, jullie dan? Wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, er zijn, er zijn mensen die hebben het dan over uh, hele Hola. Uh, uh, uh, uh. Ja, ik kan het ook niet nadoen, maar het, Eddie, <lacht> Eddie met zijn aparte stemgeluid, die, die maakt daar dan een uh, hele Hola, dames en heren. Ik weet het, ja, het is lastig, maar <lacht> het, het is een bepaalde, bepaalde manier van. Van praten, van, van, van uh, intonatie die, uh, die is blijven hangen. En dat uh, we kunnen er niet veel zeggen, denk ik. Dankjewel. In hey, die wedstrijd 1-0 zijn. Verder nog spannende momenten? Ja, bijna gelijk maken gezien. 28 minuten van Oet. Er zijn wel wat van die momenten geweest van Heracles, de nummer 13. Dat als de bal net uh, goed valt, dat het dan gevaarlijk zou kunnen worden. Dat is een aantal keren net niet gelukt. Uh, maar Oet was er wel een keer doorheen. Schoot van een meter of 10. Wat recht voor het doel deed dat uiteindelijk op Nick Marsman. Nog altijd de keeper van me. Van Twente ook na de winterstop. En dat is toch een uh, belangrijk moment uh, geweest. En uh, aan de andere kant van veld het veld, veldgebied de eerlijkheid te zeggen... tien minuten voor de rust. Dat uh, Twente niet veel mogelijkheden meer heeft gekregen... na dat doelpunt van Clincy Promes. Goed, dankjewel. We komen straks uh, bij je terug. Voetbalcommentator uh, Eddie Poelman dus uh, mijn gast. Hela Hola. Uh, ja, blijkbaar. Uh, <laughs> maar volgens mij is zeg dat mijn, mijn dat het paard uit de Fabeltjeskrant. <laughs> jij, jij herkent je er niet in. Uh, nee, niet echt. Uh, we, we hebben wel eens uh, een groepje gehad uh, die we bijnamen gaven... naar aanleiding van de Fabeltjeskrant, in de jaren zeventig. Ja. Maar uh, verder, nogmaals, ik ben er niet bij als ze dat doen, nee. blijkbaar. We beginnen zoals gebruikelijk met uh, nieuwsonderwerpen. Twee dingen uit het nieuws. Ja, dingen die jou zijn bijgebleven. Gisteren uh, bekend geworden dat de Rabotop niet vervolgd gaat worden... voor de fraude met de Libor-rente. Dat heb je eruit gepikt, want? Want uh, ik vind eigenlijk uh, dat dat onbegrijpelijk is. In het begin van de week werd duidelijk dat er drie, Amerikaanse, of, uh, dat er drie buitenlandse werknemers... in Amerika wel vervolgd gaan worden. Mm -hmm. Maar... Die mensen hebben gesjoemeld met de Libor-rente, om het maar uh, ook voor mij begrijpelijk weer te geven. En daarmee hebben ze gewerkt aan hun eigen bonussen ten koste van de hypotheekrente van jou en van mij en ja. van, van iedereen. Dat wil dus zeggen dat ze zich feitelijk verrijkt hebben ten koste van ons. Uh, dat is volgens mij een misdaad, uh, een vorm van diefstal of hoe je het ook noemen wil. Mm -hmm. En dat wil uh, A zeggen dat je daarvoor vervolgd moet worden. Maar het gaat en... nu alleen maar over de top, hè, die niet vervolgd gaat worden. Want dit zijn nog niet de mensen die het daadwerkelijk gedaan hebben. Nou ja, Daarover ja. is nog niks besloten, de... voor zover ik weet. Uh, nee, dat, uh, dat zal, zal bij sloppen. Maar dan, dan gaat het misschien over een meneer Schat... wat ze in haar neem in dit geval <lacht> trouwens. Ja, topman. Die, die uh, schijnt er uh, toch met een uh, aardige bonus... en uh, warme hand vandoor te gaan. Terwijl hij uh, eigenlijk uh, toch redelijk verantwoordelijk is... voor. Al dit, uh, dit gedoe. Ook al heeft hij er niets mee te maken of er niets van geweten. Hij was ervoor verantwoordelijk. Ja. En hij uh, werd voor die verantwoordelijkheid volgens mij ook best ja. wel aardig beloond. Is het zo dat jij persoonlijke dingen hebt meegemaakt op dit gebied? Nee. Nee. Qua uh, nee, uh, banken of fraude? Uh, nauwelijks. Of ik, uh, ik ben uh, in, de tijd, ja, in de. Ja, daar ben ik uh, wel eens ingestapt. En, uh, maar wie niet in de tijd van de internetbubbel uh, en uh, noem maar op. Mm -hmm. Dus uh, uh, dat ik niet rendementen gehaald heb die mij werden voorgespiegeld. Uh, en sterker nog, dat er. Uh, met een beetje geluk nul rendement uitkwam ja. na een uh, aantal jaren... en misschien nog wel minder ook. Maar uh, ik ben gelukkig niet zo vermogend... Uh, dat dat uh, grote verschillen of aardschokken teweeg gaat ja. brengen. Nee, want ik, ik meen emotie in je stem te horen als je het over hebt. Nou, ik vind het allemaal uh, ja, uh, vreemd. En ik, uh, ik, ik ben ook beetje boos en emotioneel over mensen die een verkeerd beeld van zichzelf uh, hebben. En die zo heel tevreden met zichzelf zijn. Terwijl daar totaal geen aanleiding toe is. En die daar eigenlijk voor uh, moeten worden afgestraft vind ik. Tweede ding uh, dat jij eruit gepikt hebt is de keuze voor uh, Clarence Seedorf als nieuwe trainer van AC Milan. Hij wordt nog deze week trainer van AC Milan, de club waar hij tussen 2002 en 2012 voetballer was. Hij is wel uh, zeker van de Nederlands toch het icoon. Hij speelde er uh, tien jaar, uh, mateloos populair natuurlijk als voetballer geweest. Goed contact met uh, Berlusconi. dus er zijn wel argumenten waarom het uh, Seedorf is geworden. Clarence Seedorf, u weet wel, de nieuwe trainer van AC Milan is vanavond aangekomen in Milaan. Op de situatie, moment in Milan zo. Maar faremo di tutto per riportare il Milan alto. Ontvraagt hij? de man op de juiste plek is begon niet te lachen zoals ze vaak en zei hij, ja absoluut thuiskomen is altijd fijn ja klinkt uh, als vloeiend Italiaans is dat gebruikelijk voor iemand die tien jaar in een land heeft gewoond dat lijkt een me voetballer wel, dan hè dat lijkt me wel gebruikelijk en Nederlanders zijn daar um, beter in dan uh, een aantal andere nationaliteiten, om het maar zwak uit te drukken. Want de Italianen die tien jaar in Engeland voetballen... die kunnen nog niet eens een ontbijt bestellen <laughs> in, in het Engels. Maar Cedorf um, spreekt ook vloeiend Spaans. heeft bij Real Madrid een aantal jaren gespeeld. En nu in, hij uh, in Brazilië speelt... Uh, heeft hij ook een persconferentie na anderhalf jaar... in vloeiend Portugees gegeven. En wat dus, zegt dat over hem? Dat uh, zegt uh, over hem dat hij zich uh, goed aanpast... En inleeft in zijn nieuwe werkomgeving en in zijn nieuwe leefomgeving. Mm -hmm. En dat geldt niet alleen qua taal spreken, maar ook qua voetbal, qua werk, qua zaken doen. In dat opzicht is hij van jongs af aan, want vanaf zijn zestiende zien we hem eigenlijk al op het hoogste niveau. Is hij heel nadrukkelijk, heel bewust en heel doelgericht bezig. Nou ja, En dat hij dus de hersens heeft, hè, de, de talencapaciteit om dat op te pikken zo snel. Ja, nou, dat, is het een snugger type? Uh, dat, in dat opzicht is het zeker een snugger en een intelligent uh, type ook. En, uh, maar ik denk dat eigenlijk iedereen uh, die tien jaar in een land woont... Uh, toch wel redelijk uh, de taal mag beheersen. Ja, zou moeten. Ja. Wat vind je van de keuze voor hem als trainer? Hij heeft nog niet zijn diploma. Nee, hij heeft uh, nul ervaring. Alleen het, het typisch is, sinds zijn zestiende... volgt iedereen hem al, inclusief mm -hmm. mijzelf... En hij heeft nog nooit iets ondernomen dat niet, niet gelukt is. Niet alleen qua transfers of qua voetbal... maar hij heeft zich ook op snelheidssporten en in het zakenleven gestort. Het is hem allemaal gelukt. Hij is nooit in schandalen uh, beland. En ik ben heel nieuwsgierig hoe hij dit gaat doen... Want uh, hij steekt ook enigszins natuurlijk uh, zijn hand en zijn hoofd nu wel in een soort wespennest. Ik ben razend benieuwd hoe Zeedorf omgaat met Balotelli. Ja, de meest onhandelbare voetballer van het halfrond en wijde omgeving. En <laughs> ja. wat gaat Zeedorf daarmee doen? Alleen dat is al een, een serie en een soop Ja, uh, Want hij is in Italië ongelooflijk geliefd. Hè? Veel geliefder lijkt het dan hier in Nederland eigenlijk. Ja, nou hebben ze in Italië daar een beetje een handje van... om voetballers te idealiseren en op een voetstuk te plaatsen... terwijl wij in Nederland uh, het liefst de zeis en het Maaiveld uh, hanteren. Ja, is dat een verschil? Is dat, een... Da dat is wel een verschil. Je ja, bent in daar Italië. hou je niet van? Nou, je bent in Italië onmiddellijk een, uh, een soort halfgod. En als, uh, als het een beetje meezit... Uh, tegen een hele god aan. Dat, dat is een kwestie van de cultuur van dat land. De traditie in dat land. En wij zijn in Nederland aanzienlijk nuchterer daarin. Dus dat is zeker iets dat meespeelt. En gaat hij het goed doen, denk je? Want je zegt, ja, hij heeft geen enkele ervaring. Wat, wat verwacht je van? Want je hebt volgens mij omhoog zitten als ik dat zo hoor. Ik heb hem uh, hoog zitten en uh, meestal uh, zeg ik... Uh, dat moet ik eerst uh, zien dat hij het goed doet. Maar bij hem is het zo, uh, tot het tegendeel bewezen is... denk ik dat hij het goed gaat doen. En uh, dat is gewoon het verwachtingspatroon dat hij, dat hij uitstraalt. En hij, uh, het verhaal gaat al heel lang dat hij uh, in die functie zal komen. En in dat hele verhaal circuleren ook al de namen van, de namen van twee assistenten... Jaap Stam ja. en Crespo... Uh, internationaal verdediger, uh, internationaal topscorer. Dus hij heeft al uh, een balans gevonden in het team om uh, de punten waarop hij niet sterk is, uh, door anderen te laten invullen. Ja. En hij, uh, sterke leiders omringen zich met uh, sterke assistenten. Nou, werd hij ook wel bekritiseerd hier in Nederland om een soort wijsneuzerigheid? Vond jij dat ook? Zo kwam hij wel over, ja, ja, Op dat, welk moment dan? Wanneer heb je dat zo ervaren? Nou, dat was al uh, toen hij op, op zijn zestiende... in, uh, in Ajax 1 uh, de eerste Europese wedstrijd ging spelen. Toen uh, riep hij, nou niet zo letterlijk... maar bij wijze van spreken al... dat hij, er, uh, on, dat hij het ongetwijfeld tot 100 Europese wedstrijden zou schoppen. En hij, hij was nog niet eens 17 jaar oud. Maar uh, nogmaals, hij heeft een heleboel uh, dingen gezegd... en beweerd uh, die hij waargemaakt heeft. En verder heeft hij ook wel tegenslagen gehad... want hij heeft een paar keer een een belangrijke strafschop. op het ja. stadion uitgeschoten. Dus ja. uh, het was niet allemaal roze geuren in maneslijn. Max, Twee dingen. Met Margreet Ja, Op de dag dat de Nederlandse voetbalcompetitie weer van start gaat, praat ik uh, tot negen uur met voetbalcommentator Eddie Poelman. Uh, de eerste wedstrijd vanavond is FC Twente tegen uh, Heracles. Ragnar meer. net was het 1-0. En nu? Nog steeds een dikke minuut voor de pauze. Vrije trap Tadic, een meter of drie weg bij de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant. Maar weggehaald bij Herakles, achterin nog altijd het balbezit voor de ploeg uit Enschede voorzet. Vanaf links is de bedoeling, vanaf de achterlijn getrapt door Promes. Even uitgeweken naar die linkervleugel, maar hij eh, krijgt de bal niet goed voor het doel. Een keeperstrap is het gevolg, Remco pas weer met zijn aflopende contract knipoogde deze week nog eventjes... naar misschien wel ooit een rentrée in Enschede... maar voorlopig zitten hier een aantal goede keepers. Dus zo heel snel lijkt dat er niet van te gaan komen. Zijn trap komt terecht bij Davidson. De linksback van Australië ook. En misschien straks wel tegenstander van het Nederlands al op het wereldkampioenschap. Terug naar keeper 4 Meter of 2-3. Buiten het strafschopgebied van de ploeg gaat Almelo... naar voren toe. Op het hoofd neergelegd van Bengtson. De bal in de middencirkel bij Tadić, de man van de opening... Bij de goal van Quincy Promes halverwege de eerste helft. 10 minuten nog of tien seconden nog in deze eerste helft. Waarin Twente een aantal goede momenten heeft gehad. wat toch ook wat is teruggezakt qua doelrijpe momenten. Ja, die goal van Promes. Misschien nog één uitbraak? Nee, want de bal gaat niet mee. Met Tadic in de middencirkel. En dan is daar ook maar meteen het laatste fluitsignaal. Wat betreft de eerste helft van zegt Reinhold Wiedermeyer. Twente leidt verdiend met een beperkte marge 1-0 tegen Herakles. Doelpunt te maken, Quincy Promes. Die overigens nog wel een dikke kans kreeg. Dat was het enige dreigende moment daarna op een tweede. En het moet gezegd dat pas weer daar katachtige ingreep met een schot richting de kruising. Ja, dankjewel, Ragnar Niemeyer. Door hier naar jouw collega Eddie Boelman. Als jij zo luistert naar jouw collega van nu... doet hij het dan heel anders dan jij het deed? Dat denk ik niet. Ja, iedereen heeft zijn eigen persoonlijke stijl. Maar waar ik aan uh, dacht, terwijl ik naar hem luisterde... is dat radio- en televisiecommentaar uitermate verschillend zijn. Dat zijn twee heel uh, aparte zaken bij televisie hoef je niet te zeggen wat, uh, wat de mensen zien. En bij radio zien de mensen niks. En moet je dus wel het beeld schilderen... en heel andere dingen zeggen, waarnemen, overbrengen enzovoort. En dat, uh, dat deed hij dus. En verder uh, heeft iedereen zijn stijl. Maar is mijn stijl bij de overgang van radio naar televisie... wel uh, aanzienlijk veranderd? Juist omdat dus uh, bepaalde dingen die ik bij radio moest doen... mocht ik bij televisie niet en andersom. ja En wat, waar moest je dan bijvoorbeeld aan wennen... om, om te, te leren uh, an, op andere dingen je te focussen. Want je was natuurlijk gericht dan dus op de wedstrijd te vertellen. En dan nu moest je je inlezen op andere dingen... zodat je nog iets te melden had wat wij niet zagen zelf. Ja, dat klopt. En uh, gewoon uh, een tijdje je mond houden. Bij, te, bij televisie kan je rustig een tijdje je mond houden. Ja. De, de, de grootste victorie bij televisie is... als je commentaar zit te geven bij een wedstrijd... en er komt op een gegeven moment iemand uit de regiewagen naar je toe... en die vraagt of je niet lekker bent geworden. Want ze, ze hebben drie minuten niks gehoord. Ja. Dat wil zeggen dat het beeld de, het verhaal over de wedstrijd vertelt... en dat je volstrekt overbodig bent. En als je dat bent, moet je ook niet proberen aanwezig te zijn. Nee. Hoe vond je dat? Uh, dat dat wel een keer ja, gebeurde. Nee, nee, nee. Hoe vond je het om opeens. mogelijk drie minuten je mond te kunnen houden? Dat nou ja, dat... mis misschien zelfs te moeten houden. En te moeten dat, houden. Uh, uh, dat was even wennen, ja. Maar uh, de, de, een heleboel dingen was. Uh... Was eventjes wennen, want de hele techniek en uh, een heleboel dingen zijn anders van radio en televisie. Mm -hmm. En uh, zeker uh, zeg maar in 1981 toen ik die, uh, die overgang maakte. Want uh, inmiddels uh, is natuurlijk uh, de techniek aardig uh, voortgeschreden. Ik ging nog uh, met volle bepakking uh, naar een... Uh, uh, Naar na een wedstrijd voor de radio. Dan had ik een soort pak ezel nodig. Omdat ik alle techniek bij me nodig had. En tegenwoordig uh, doen ze het met de GSM. Dus, ja, uh, totaal dat, anders. Uh, ja. Het is allemaal. Helemaal anders voor. Nou heb ik enorme bewondering voor jullie, voetbalcommentatoren. Want uh, ik zit dan ook naar die wedstrijd te kijken... en ik herken een aantal spelers goed. Hè, want dat loopje, denk ik, oh ja, dan heb je hem weer, blind of zo. Maar een heleboel anderen, ja, ik niet. Ik kan me voorstellen, als je als commentator een vaste club hebt... nou oké, okay, dan ken je ze, ook van een afstand op een scherm. Mm -hmm. Maar als jij, zoals bijvoorbeeld voor Fox... moet jij dan morgen een wedstrijd freelancen, hè, uh, ja. invallen voor For iemand. Uh, Roma tegen Livorno, begrijp ik. Hoe doe je dat dan? Um, goed. Um, nou, op de eerste plaats, je, je zit in de materie. Dat, uh, en ik heb Roma bijvoorbeeld een keer eerder dit seizoen gehad. Dus dat is al niet zo vreemd. Verder heb je, zeker nu internet is, een boel sites waarop je een heleboel informatie over opstellingen en samenstellingen kan oppikken. Als ik in Nederland een competitiewedstrijd uh, ging doen. Dus ik zou vanavond Twente Heracles gedaan hebben... dan had ik daags tevoren... zowel de trainer van Twente als de trainer van Heracles... aan de telefoon gehad. En wist ik precies al voordat de spelers zelf het wisten... wat de opstelling van beide ja. partijen maar was. Maar kreeg je dat of de record dan? Dat uh, kreeg ik op de, off the record. Oh ja? En ze, na 25 jaar wisten ze wel... dat het toch niet verder kwam en nee, niet naar buiten kwam. Als ze vertrouwen was. Als ze Eén keer iets uitlekt in het circuit... dan kan je het net zo goed in de krant zetten of van de daken schreeuwen. Want dan ben je geslacht, gezien en dan is het over en uit. Maar zolang je het vertrouwen van de betreffende mensen hebt... dan, uh, uh, dan, dan krijg je dat. Ja. Ik uh, herinner me één keer... ja, uh, Dick Advocaat, die toch inmiddels een, een grootheid uh, geworden is... die was uh, trainer van uh, PSV... En PSV speelde voor de eerste uh, ronde Europa Cup tegen uh, Dynamo Kiev. Uh, in, nog in de Oekraïnse communistische tijd. Maar goed, daar gaat het uh, nu allemaal niet over. En ik wilde voorinformatie van advocaat hebben. Maar het was voor advocaat ook zijn eerste klus en zijn eerste grote trainer. En uh, at, ik zeg, ik kom morgen naar je toe in het uh, spelershotel uh, de ochtend van uh, de wedstrijd. Dan uh, kan ik even voorbespreken. Toen zei Dick, ik weet niet of ik dat wel doe. En toen heb ik tegen Dick teruggezegd... hoe lang wil jij hier nog trainer blijven? Vervolgens zat hij op me te wachten met een ontbijt... en met koffie en weet ik het allemaal wat. Want uh, daar had hij blijkbaar niet op gerekend. Nee. Want uh, uh, los van het feit dat jullie dus iedereen moeten herkennen... ook gewoon op haar dracht en op de manier van lopen... want dat is het ook, want je zit te knikken. Ja, ja. dat is het ook. Ja. Uh, moet je natuurlijk ook gewoon alsmaar, zeker bij de radio... aan het woord zijn en vertellen wat er gebeurt... zonder te gaan hakkelen, zonder even stil te vallen. Zijn daar trucjes voor? Leer je dat jezelf? Daar zijn trucjes voor, maar het vak van radioreporter is ook veranderd. In de tijd dat ik radio deed, waren er geen wedstrijden rechtstreeks op televisie. Mijn... Collega Theo Komen is daarop bijvoorbeeld bij het schaatsen en bij het wielrennen... is hij min of meer gesneuveld. Want voor de radio kon hij allerlei dingen zeggen en beweren... en bloemrijk maken en, uh, en uitwerken en noem maar op. Maar op het moment dat het beeld erbij kwam... dat een heel ander uh, indruk wekte en zelfs feitelijk heel anders was... Uh, moest Theo heel anders met schaatsen en met wielrennen... Uh, ja, zich aan de feiten gaan houden. En dat was niet zijn stijl. Nee. En zo heeft iedereen individueel een, uh, een bepaalde stijl. En uh, soms uh, is het wel goed dat je je realiseert... dat dingen die je niet weet, of niet zeker weet... die moet je gewoon niet zeggen Nee, kop houden ja. ja. Wat is een trucje? Wat, wat waardoor hou je je als het ware vaart? En... Uh, wat is een trucje? Ja, in welk opzicht? Nou, waardoor je blijft praten. Waardoor je dat vloeiend blijft gaan. Zo'n commentaar. Ja, dat is niet zo... Uh, heb ik niet van die bewuste van die, trucjes. Nee, voor. Nee, ja, dat is nee, je zei net, ja, er zijn trucjes, maar... Nou, nee, maar... Uh, om, om de inhoud verantwoord uh, te maken... En dus uh, dingen die je niet zeker weet... Moet je, moet je niet zeggen, nee. of daar moet je overheen praten. Maar niet praten. formuleringen, trucjes? Nee, niet echt. Uh, dat, uh, ja, dat is een beetje de aard van het beestje, vrees ik. Ja, het ging gewoon makkelijk. Uh, ja, uiteindelijk uh, ging me dat uh, redelijk makkelijk af, ja. We hebben contact gezocht met een uh, oud collega van je. De Wijze Raad. Ja, vandaag is hij afkomstig van Evert Napel. Voetbalcommentator is een droom. Dat is het mooiste wat er is. Het is een hobby die nog redelijk goed betaald wordt. Je komt overal ter wereld. Je ziet de prachtigste wedstrijden. En je zit op de mooiste plekken in de stadions. Polly, we hebben heel lang samengewerkt. We zijn ooit midden 70'er jaren begonnen bij de Tros. Met het legendarische Tros Sportcafé Elke maandagavond ontvangen we daar topsporters in Hartje Amsterdam... En uh, ja, het was geweldig. We bleven meestal ook nog even naborrel en kwamen diep in de nacht. En soms vroeg in de ochtend weer thuis. Eddie Poelman is een meester in het maken van prachtige zinnen. Hele lange zinnen met veel comma's. En soms denk ik wel eens, hij komt er niet uit. Maar hij komt er altijd uit, vaak met het bruggetje niet te min. Eén ding heb ik nooit vergeten, dat was een bekerfinale tussen PEC Zwolle en FC Twente. Die zouden we op een donderdagavond samen voor de Tros Radio verslaan, waar we toen nog in dienst waren. Ik was de avond uh, tevoren voor de NOS in Spanje bij een uh, Europacup-wedstrijd, Atletico Bilbao, en kwam door de mist veel te laat in het golfstadion. Jij moest daardoor de eerste helft doen en was nauwelijks meer bij stem. Ik schoof daarnaast aan en het ging weer als vanouds. Prachtig, geweldige samenwerking. Ik heb ervan genoten. Als ik je nog een raad voor de toekomst mag geven, Poel. Ik loop al tegen de 70. Jij bent een paar jaar jonger, maar ga zo lang mogelijk door, man. Je hebt ooit wat uh, maleur gehad. Dan heb je een tijdje in de lappenmand gezeten. Maar inmiddels ben je weer actief voor Fox Eredivisie Live. En ga zo lang mogelijk door. Je hersens zijn goed, je zicht is goed en je stem is goed. En ik hoop nog lang van je te genieten. Kijk, die houdt gewoon van je. Ja, maar even, het uh, is... Een vriend, ja. uh, zo niet mijn beste vriend. Uh, dus in dat opzicht, uh, uh, hij herinnert aan die wedstrijd uh, dat ik uh, alleen zat uh, in Nijmegen. Maar ik vrees dat hij daarbij overzien heeft dat hij me nog een keer uh, <laughs> tussen aanhalingstekens in de steek heeft gelaten. En dat uh, was in Argentinië. Toen was Theo Komen, moest na de voorronde naar huis om de Tour de France te doen. Vond hij niet leuk trouwens, want hij, uh, hij dacht dat Nederland al uitgezakeld zou zijn. Maar toen moest dus Evert worden ingevlogen en voor de eerste wedstrijd in de tweede ronde... Nederland-Oostenrijk in het stadion van Cordoba, waar we toen kwamen, uh, ging Evert op weg. Maar op het moment dat die wedstrijd gespeeld werd, was, stond zijn vliegtuig vanwege de mist kon het niet landen, stond in Tucuman ergens uh, duizend kilometer verderop... en heb ik die wedstrijd alleen moeten doen. En uh, over tegen lijnen, slechte lijnverbindingen opschreven gesproken. Ja. Dat is een wedstrijd, nou, het was een hele, hele leuke wedstrijd... met een goed resultaat, maar uh, ik vond mijzelf toen niet te benijden. Het klinkt een beetje als een rock-and-roll leven. Een mooi leven, mooiste vak. Uh, ervaar jij dat ook zo? Uh, het is een, uh, ja, een heel goed betaalde hobby en het is een heel, uh, heel mooi leven, maar uh, niet maar. Uh, ik voeg er alleen aan toe dat uh, de periode van de jaren 70 en 80 uh, qua werk en qua werkomstandigheden heel anders is dan uh, in, uh, zeg maar, uh, deze eeuw. Uh, dat... Uh, dat Dan? is zo veranderd... Omdat de hele wereld... Ja, ja, ja, ja, okay. Zowel technisch als ook qua mentaliteit... Vroeger kwam je bij voetballers thuis over de vloer... En zette de vrouw van de voetballer een kop koffie. Nu uh, moet je er niet eens naar willen, aan willen denken... Dat je bij iemand thuis komt... Laat staan aan koffie van zijn vrouw krijgt. Uh, en je moet langs Onpersoonlijker acht, geworden. Je moet langs acht uh, persvertegenwoordigers... En vervolgens ook nog ja. het, het resultaat laten keuren. Het is inderdaad onpersoonlijker uh, geworden... En ...en harder en zakelijker... En, uh... Uh, 180 graden gedraaid. Ja. En de mooiste plekken inderdaad in het stadion. Want dat zegt hij. Of zat je ook wel eens hopeloos ergens in de regen? Ik heb ook wel eens in de regen gezeten. En meestal heb je een redelijke plek bij de perstribune. Maar uh, heb je even. N Hoezo? Uh, nou, <laughs> ik herinner me de Europa Cup finale. Wat een hele goede was. Champions League. Tussen Bayern München en Manchester United. In het stadion. Malkamp ja. nou, in Barcelona. Ik kom maar met de korte versie. Want Grootstaat. ik wil ook nog even de competitie bespreken. Ja. Groot stadion. Ik had de beste plek. Ja. Tot dus op de ochtend van de wedstrijd Johan Cruijff besloot. Dat is een analyse voor de Nederlandse televisie, voor oh, de NOS, vanuit het stadion ik ging hem. doen. En ik werd van de beste plek van het stadion naar een hokje boven in de lichtmast uh, verhuisd. Naar de allerslechtste plek. Uh, in verdriet. dat opzicht uh, zit er geen garantie op. Nee. Um, en helemaal hersteld van je problemen uh, lichamelijk, hè? Uh, gelukkig wel, ja. ja. Dat uh, is bij, de... bijna acht jaar geleden. En dat heeft uh, zes weken coma en uh, drie intensive cares. En uh, daar dus zullen we het verder niet over hebben. Nee. Een aorta die gescheurd was, las ik eens. En uh, vier maal A, een aneurysma. Uh, Zo, ja. Maar goed, je ziet hier live en kicking gelukkig tegenover me. Ja. De uh, competitie, uh, die is weer begonnen. Hè? Er zijn vier uh, clubs die op dit moment voor uh, opstaan: Ajax, Vitesse, Feyenoord en Twente. Wie gaat het worden? Kampioen Ajax. Ja. En komt dat door de boer? Dat komt mede door de boer. Maar dat komt ook door de hele ontwikkeling van Ajax. Ajax heeft de meeste internationale ervaring. Ajax heeft de, de breedste selectie. Ajax heeft de meest herkenbare speelstijl. Het enige dat Ajax nog door zou kunnen zitten... is dat zij nog internationaal moeten spelen in de Europa League. Mm -hmm. En dat er dus wat meer wedstrijden op het, op het programma en op de rol staan. voor. En wat hem. kan Frank de Boer zo goed? Frank de Boer kan een aantal dingen heel goed. Hij heeft overtuigingskracht, heeft technische capaciteit. Frank de Boer heeft in tegenstelling tot Zeedorf... waar we het net over hadden... zijn carrière als trainer heel zorgvuldig gepland. Hij heeft dus vanaf de jongste jeugd heeft hij zich ontwikkeld. En Frank laat zich goed assisteren en adviseren. Ja, dat is zijn, zijn gouden regel en dat doet hij goed. Dat, ja, bijvoorbeeld doet hij dat goed. Technisch en tactisch. Nou, we, we, we zullen het afwachten, hè? wie uiteindelijk uh, landskampioen wordt. Of het Ajax inderdaad voor de vierde keer wordt. We zijn benieuwd. Ja, ik heb het gezegd. Hè? Ja. <laughs> Dankjewel, Eddie Poelman. Uh, maandag, dan zijn we er weer. Dan praat Alice de Bruin in twee dingen met uh, acteur Peter Tuinman. Hij heeft nu een uh, stuk geregisseerd, een golden pound. Um, dit was hem, de uitzendingen. Hij kan teruggeluisterd worden op onze site tweedingen.nl. Na negenen uh, WNL met opiniemakers. En vanavond is Frits Barend de opiniemaker. Wat mij betreft een heel fijn weekend. En uh, fijne avond en heel graag tot maandag. Dag. Twee dingen. Een programma van Max.